3 uur. Het NOS-journaal. Job Boot. De nationale recherche heeft in september een afrekening binnen het Dominicaanse drugscircuit voorkomen. De politie had de opdracht onderschept voor de liquidatie van een concurrerende drugshandelaar. Dit werd voorkomen door twee Dominicanen in Nederland te arresteren. Het gaat om twee Dominicanen die in Nederland verblijven. en die vermoedelijk betrokken zijn bij de, bij de drugshandel. Uh, de, de aanleiding voor de, de moordopdracht, uh, die vermoeden wij, die is erin gelegen dat er een conflict bestaat tussen twee rivaliserende organisaties over de verdeling van drugsnelpunten in Nederland. De Nationale Recherche werkt in de zaak nauw samen met de autoriteiten in de Dominicaanse Republiek. De Angolese asielzoeker Mauro gaat een studievisum aanvragen. Volgens kinderrechtenorganisatie Defense for Children is Mauro samen met zijn advocaat bezig met de aanvraag. De Tweede Kamer nam vorige week een motie aan... waarin staat dat Mauro in Nederland een studievisum moet kunnen aanvragen. Normaal gesproken zou dat in Angola moeten. Minister Leers herhaalde vandaag dat hij er welwillend naar kijkt... of de aanvraag vanuit Nederland kan worden gedaan. Maar Dan wil ik eerst de rest van de aanvraag zien. Ik wil eerst weten wat hij wil... Uh, zeg maar de motivatie, de achtergronden. Uh, hij zou ook contact leggen met het UAF, heb ik begrepen, met het uh, studiefonds. Nou, we wachten af. Ik wil het in ieder geval zorgvuldig controleren. Leers houdt er rekening mee dat Mauro de laatste tijd veel over zich heen heeft gekregen. De politie in Groningen heeft de afgelopen weken 17 jongeren aangehouden... die verdacht worden van tientallen auto-inbraken en andere misdrijven. Het zijn jongeren tussen de 15 en 24 jaar uit de omgeving van Stadskanaal. Ze verkochten gestolen spullen om met dat geld drugs te kopen, zegt de politie. Ja, wat me wel opvalt is dat, uh, dat uh, drugs toch wel een, een toverwoord is... die, uh, die we veelvuldig uh, zien momenteel. Uh, verveling ja, is volgens mij ook uh, voor alle dagen en ook uh, voor alle tijden... Uh, Kijk, wat vijf blijft is dat mensen gewoon mogen gedragen. En daar richten we ons ook op. Verder worden de 17 jongeren verdacht van inbraak in een woning, autodiefstal en straatroof. De groep bestaat volgens de politie in totaal uit 35 jongeren... en sluit daarom meer aanhouding in Stadskanaal en omliggende plaatsen niet uit. De Duitse justitie heeft in de zaak van de reeks moorden door neonazies nieuwe verdachten in het vizier. De twee verdachten zouden lid zijn geweest van de rechtsextremistische terreurcel...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 Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag zonnig. Hier en daar nog wel wat bewolking. Temperatuur rond 10 graden. Morgen begint grijs en mistig. In de loop van de dag steeds meer zon. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 37 kilometer file. De meeste files zijn kort en geven niet al te veel vertraging. Wat langer is de file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Kelpen-Oder en Gatum 6 kilometer. Dat had te maken met een aanrijding. Inmiddels zijn daar alle rijstroken weer vrij. Op de A4 Amsterdam richting Delft is bij knooppunt Ippenburg één rijstrook dicht. Er staat nu 3 kilometer file. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Neerbrug ook de linker reisrook dicht na een aanrijding. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt Ippenburgseplein 3 kilometer na een aanrijding. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. De A44 Amsterdam richting Den Haag is dicht bij Wassenaar na een aanrijding. Vanaf Voorhout staat er 5 kilometer file. Als kan kunt u daar beter een andere route kiezen. Op de N44 richting Amsterdam staat bij naar 3 kilometer. Welkom bij de brandschade meldservice. Toets nu uw negencijferige polisnummer in. Uh, polisnummer, polisnummer. Schat, weet jij dat? Ja, dat ligt in die map thuis in de kast. Oh, die afgebrande kast. Bij ABN AMRO is uw bankrekeningnummer gelijk aan uw polisnummer. Dat is een van de vele voordelen van je verzekeren bij je eigen bank. Kijk op abnamro.nl slash verzekeren. Verzekeren Anonu doe je bij de bank Anonu. ABN AMRO. Waar liggen jouw carrière kansen? In de techniek, accountancy, het bank- en verzekeringswezen, juridisch, maritiem, chemie, overheid, IT of farmacie? Grijp je kans op de Nederlandse carrièredagen. 25 en 26 november Amsterdam Rai. Hey Fred, jij wilt toch veel spaarrenten zonder dat je je geld jaren zit? Nou, dan heb ik echt een veel betere bank voor je gevonden.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 Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Woe! Jan Mom. Welkom terug hier vanuit Café de Kroon, Rembrandtplein, Amsterdam. Boven de 70 niet ziek, toch genoeg van het leven. Dat moet uit energie mogelijk zijn, zegt het burgerinitiatief... dat binnenkort wordt besproken in de Tweede Kamer. Maar wij debatteren er vandaag hier al over. En u hoort de column van Bert Brussen, die gaat over Dion Graus... Wilt u reageren kunt ons twitteren, hashtag AvroVML... en u kunt ons ook bekijken via de website radio1.nl. Ja, dames en heren, de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, de NVVE... wil gaan werken met mobiele teams voor euthanasie. De teams met artsen moeten bij mensen thuis euthanasie toepassen. Ondertussen bij de voorje! Dag meneer. Hoi, ME, mobiele euthanasie. Goedemiddag, mijn naam is Paul Korthals van Schoten. Ik ben arts. Dat is een heel mooi beroep, meneer. Ja, inderdaad. U had gebeld? Ik? Ja, voor euthanasie. Nee hoor, ik niet hoor, meneer. Nou, maar hier staat toch duidelijk... In dat de... is toch e... dat je niet meer wil, euthanasie? Ja. Maar ik wil nog wel hoor, meneer. Nou, maar u heeft de hele procedure doorlopen. Dus ja, nu is het moment aangebroken dat wij gaan doen wat u alweer... Drie, drie maanden geleden alweer gevraagd hebt. Maar ik heb helemaal niks gevraagd. Ik vind het echt prachtig dat dat kan tegenwoordig, hoor. Maar ik ben er nog niet aan toe. Ja, nou ja, dat is dan toch wel heel vervelend... want er is al heel veel energie ingestoken in uw euthanasie en ik heb nog meer te doen vandaag. Dus ja, ik ga maar als... ik vind het ook heel jammer van uw kostbare tijd. Maar, maar... Nou ja, als puntje bij paaltje komt... dan moet ze zich natuurlijk niet ineens terug gaan trekken, mevrouw. Het is heel eng, het is een beetje eng, maar dat kan eenvoudigweg niet. Uh, als, teblieft, meneer. als het zo ver is, zal ik er zeker gebruik van willen maken... maar het komt zo slecht... Slecht uit. Nou, net voor de feestdagen. Hè. De Sinterklaas komt eraan, al ja. die gezelligheid. Ik heb de cadeautjes al in huis. Ja. En de kleinkinderen komen met de kerst uit Australië. Mijn dochter met twee van de kinderen. Ja, mevrouw, ik heb geen uren de tijd. Ik, ik zou ik ga... u natuurlijk heel graag van dienst willen zijn. Maar ja, ik kan nog alles. Misschien moeten wij toch even binnenlaten. U bent ook al aardig op leeftijd, zie ik. Ik koop mijn eigen potje nog. Ik kan nog alle drie sterrenpuzzels oplossen. Ja. En mijn man... het is dat allemaal al niet... Oh, dat is een meneer die zegt dat er iets besteld was uit de Nessie. Maar ik heb nog niks besteld. Nee, hij wil wat met mij in verband met mijn leeftijd of zoiets. Oh ja? Wat moet je dan met haar, grote vent? Ken je wel? Goedemiddag meneer, ik begrijp dat het voor u allemaal ook niet zo gezellig is... dat uw vrouw dit buiten u onbesloten heeft, maar... Mijn uw, vrouw, vrouw het... heeft niks besloten en het moet namelijk eens uit zijn met het gedoe... Met die telefonische verkoop ook altijd. Ik moet geen Tele 2, ik moet geen hotelbon, ik moet geen 3-in-1 pakket. En ook geen euthanasie. Ben jij gek, mevrouw, een beetje lastigvallen? Ga jij maar even naar binnen, wijven, dan handel ik het even af met die vint. Oh, Dag, nou, Ja, daar, maar hier staat toch echt dat uw vrouw vandaag uitnist. Ik had gezegd na de feestdagen, niet oh. nou. Januari, februari, zoiets, dan is ze toch al helemaal kapot van die hele kerst en auto en nieuw. Kan het oh. er geen moeite door? Oh, Oké, okay, nee, dat is prima. 15 januari, dat is nog open. Ja. Maar dan moet ik u mijn bezoek van vandaag wel in rekening brengen. Dat is 150 Euro voor, hij kosten plus. Euro ja, jezus, kostte... ben je daar allemaal besodemiet? Ik betaal helemaal niks aan juist zakken wassen. Nou, Rot ja, op tegen mij, wat maak je nou? Doe ik het? Ik ga niet waar, het is dus nou zelfgalbak. Nou, meneer, dat moet ik echt ten sterkste afraden, hoor. Oprotten nou! Au, au, au, au. Uh, meneer, ah. meneer, ik heb er nog eens over uh. nagedacht. Ah. Meneer, is dat poep? <laughs> Henry van Loon, Pieter Bouwman en Marjan Luif, hoort u. Iedere week in vrijdagmiddag live debat. Twee mensen krijgen de vloer om met elkaar te debatteren. We hebben twee katheders klaargezet. Daarachter mensen met verstand van zaak. En die gaat over het onderwerp waar u net eigenlijk ook al over hoorde praten... over euthanasie. Maar dan nu vanuit een wat andere, je zou misschien kunnen zeggen... serieuzere invalshoek. Eh, het gaat over gezonde 70-plussers die niet verder willen leven... omdat ze vinden dat hun leven voltooid is. Door een burgerinitiatief dat hiervoor pleit... en dat binnenkort wordt behandeld in de Tweede Kamer... kwam vorig jaar de discussie hierover op gang. Maar over hoeveel mensen gaat het dan eigenlijk... en moeten die mensen als gevolg van zo'n besluit dan ook geholpen worden... om hun doodswens uit te voeren. Daarover gaan in debat. Mevrouw Marie-José Grotehuis, hij is initiatiefnemer van Uit Vrije Wil... en Gert van Dijk, ethicus van de artsenorganisatie KNMG. Allebei welkom hier in de kroon. En mevrouw Grotehuis, u hebt uh, door dat burgerinitiatief... Uh, dit op de agenda van de Tweede Kamer gekregen en u heeft ook om uw zaak ook kracht bij te zetten, een, een website geopend deze week... waar burgers uh, kunnen mailen en hun verhalen kunnen vertellen. Wat voor verhalen uh, komen daarop terecht? Nou, op, die, op die website, die overigens van de NVWE is... Uh, maar wij werken heel nauw samen met, uh, met de NVWE... Uh, komen verhalen terecht vooral van mensen die aan hun lijve hebben ondervonden... hoe verschrikkelijk de situatie is... dat we dat op dit moment niet goed geregeld hebben. Nu is het zo... Uh, dat je als je uit het leven wil stappen... dat of vaak via een ondeugdelijke of verschrikkelijke methode moet doen... of heel erg naar aan je einde moet komen... omdat ook een derde van de huisarts nog steeds... geen medewerking verleent aan euthanasie. Heeft u de website gezien, meneer Van Dijk? Die heb ik gezien, ja. En, en, en, her, zijn dat ook verhalen die u zelf misschien ook... in uw functie wel eens bent tegengekomen? Uh, ja, dat soort verhalen ken ik. Uh, die heb ik wel vaker gehoord. Uh, wat me vooral opvalt aan die, aan die website... is dat heel veel mensen bang zijn voor, voor de ouderdom. Er dus, spreekt angst uit. Als ik eenmaal zo en zo ben, dan, dan zou ik niet verder willen. Er zijn opvallend weinig mensen die zeggen... ik, ik wil er nu graag uitstappen. Het gaat allemaal... Het Over de toekomst. Angst voor de toekomst, ja. Dat is we, we, echt opvallend aan die, aan die website. We hebben voor u beiden een uh, stelling geformuleerd... en die luidt als volgt... Ouderen moeten recht krijgen op hulp bij zelfdoding. Daar gaat u over in de debat. U krijgt eerst allebei een halve minuut om ongestoord te spreken... en daarna mag u elkaar ook gerust onderbreken. Als eerste Marie-Jusé Grotehuis. Grote ouderen moeten recht krijgen op hulp, hulp bij zelfdoding. Een halve minuut. Uh, ouderen moeten recht krijgen op hulp bij zelfdoding. In de eerste plaats omdat we wel het recht hebben om te leven... maar niet de plicht. Omdat we tegenwoordig ouder worden en er nogal wat ouderen zijn... die als het ware vergeten worden door de dood omdat zelfdoding waardig moet kunnen en niet op een gevaarlijke manier. En liefst wanneer iemand je handje vasthoudt. En in de vierde plaats omdat we graag zelf willen kunnen beslissen... en niet afhankelijk willen zijn van de dokter. Binnen de tijd, meneer Van Dijk, kan KNMG, een half minuut voor u. Ja, De stelling suggereert dat hulp bij zelfdoding in Nederland verboden zou zijn. Dat is niet zo. We hebben in Nederland de euthanasiewet... en die maakt het mogelijk dat mensen hulp bij zelfdoding krijgen... als ze voldoen aan bepaalde criteria. En die wet biedt al heel veel ruimte. Een, een ouder iemand met een stapeling van ouderdomsklachten... valt gewoon binnen de euthanasiewet. En Veel mensen, dat weten we, doen een poging tot zelfdoding... terwijl ze allerlei uh, psychische, sociale uh, klachten hebben. Alcoholproblemen zijn er vaak. En die mensen hebben recht op goede zorg... Die mensen hebben ook het recht om zichzelf te doden, maar ze hebben geen recht op hulp bij deze zelfdoding. En dat is onze stelling, uh, moeten ouderen recht krijgen op hulp bij zelfdoding. Uh, om te beginnen even, uh, mevrouw Grotenhuis, meneer Van Dijk zegt, ja, er is al een euthanasiewet voor mensen die euthanasie willen laten plegen. Nou, die euthanasiewet is er, en de, dankzij de enorme publiciteit die ons initiatief heeft gekregen en de meer dan uh, uh, 140.000 mensen die in een paar weken onze uh, verzoek tekenden heeft de KNMG een nieuw standpunt ingenomen over euthanasie... waar wij heel erg blij mee zijn. Namelijk dat ze tegenwoordig een veel bredere interpretatie... van de euthanasiewet geven dan ze vroeger deden. Dus daar zijn wij al heel erg, heel erg blij mee. Dat, dat, dat, dat, dat je ook moment... kunt kijken naar bijvoorbeeld de ouderdomsaandoeningen... de, ja. de stapeling van ja. dat soort ja. problemen en ongemakken... en dat dat misschien ook een reden voor euthanasie kan zijn. Ja, gelukkig heeft de KNMG nu ook die definitie, die brede interpretatie... die overigens gewoon in de wet zat. Mevrouw Els Borst heeft dat herhaaldelijk gezegd. Uh, gelukkig heeft de KNMG dat nu uh, omarmd En wij zijn daar heel erg blij mee. Maar dat voldoet blijkbaar nog niet voor wat u wil. Nee, want wij vinden dat omdat je niet, het, niet de plicht hebt om te leven... dat je dat zelf moet kunnen beslissen. En bij de autonomiewet is er een arts die beslist of je voldoende kwalen hebt. Maar, maar wij uh, ten... En wij willen dat je dat zelf kunt beslissen. Ook al heb je geen ouderdomskwalen, maar zeg je... In ieder ik geval, heb gewoon... het gaat ook om een principiële zaak. Mag je zelf beslissen of je nog verder wil leven of niet? Of moet je daarvan afhankelijk zijn van iemand anders? Mm -hmm. Laat staan van iemand die in een derde van de gevallen uh, weigert om jou je euthanasie te aarsen, geven? Gert van Dijk van de Kmg Mag je zelf beslissen om een eind aan je leven te maken? Ja, je, uiteraard mag je dat zelf beslissen. Er zijn ook heel veel mensen die dat doen. Er zijn meer mensen die zelf besluiten om uit het leven te stappen... dan dat er mensen zijn die euthanasie krijgen. Dus het is niet waar dat als je geen euthanasie zou krijgen... dat je niet waardig zou kunnen overstappen. Maar als je dat mag, moet je dan ook niet faciliteren... dat dat op een humane manier ja, kan gebeuren? Dat is dus de volgende vraag. Als je zegt mensen mogen zelf uit het leven stappen... heb je dan als samenleving ook de plicht om daarbij te helpen. En? Ik, ik denk dat dat niet zo is dat mensen daarin ook hun eigen verantwoordelijkheid uh, moeten nemen. Maar is dat dan We... niet een lege huls? Nee, dat is, dat, is, dat is zeker geen lege huls. Uh, meneer Sabot, een psychiater, die heeft een, een boek geschreven... waarin hij beschrijft op welke manieren mensen nu al... Uh, op een waardige manier uit het leven stappen. En hij biedt ook heel concrete adviezen daarvoor... voor hoe je dat zou moeten doen. Want dat maar, valt me ook op aan het voorstel vanuit vrije wil. U zegt, mensen moeten er zelf over kunnen beslissen. Maar u, stel, u maakt een voorstel waarin er zogenaamde sterfershulpverleners uh, komen. En dan moet je nog steeds aan allerlei criteria voldoen. Het moet vrijwillig zijn, wel overwogen, duurzaam, invoerbaar. Authentiek. Dus er zullen nog steeds een heleboel mensen afgewezen worden. Dus het verbaast me heel erg dat u zegt, je moet er zelf over kunnen beslissen. En tegelijkertijd ontwerpt u een, een, ontwerp, ontwerp, ontwerp een procedure waar nog steeds een heleboel mensen door zullen afgewezen worden. En dat is alleen maar om te zorgen dat je uitsluit dat mensen niet depressief zijn waar wat aan gedaan kan worden. Dat is om te zorgen dat we uitsluiten dat er niet familie is die op de erfenis uit is en zegt van mam, of net zoals die echtgenoot, komt hij maar na de feestdagen terug. Dat er geen druk is vanuit de familie. Dat soort ja, dat willen we uitsluiten. Dus het is veel meer een checklist, een begeleider die zorgt... dat je zeker weet dat het ook in iemands levensscenario past... en bij iemands levensloop en geen impuls is... dan dat het aan criteria voldoet. is. Het gaat om de zorgvuldigheid, mevrouw Ja, maar het is juist in, in, in, in de huidige euthanasiewet... is die zorgvuldigheid heel goed geborgd. Uh, en ik denk, denk als, je, als je dit gaat invoeren, een, een, een tweede weg naar euthanasie... eigenlijk is dat feitelijk het afschaffen van de huidige euthanasiewet. Nou ja, het is heel goed geborgd, als het inderdaad gaat... om of medische aandoeningen of een uh, opeenstapeling van ouderdomskwale... Nee. maar niet als het gaat om iemand die nee. eigenlijk niets heeft, maar gewoon dood wil. Ja, maar de meeste mensen die niks hebben, die willen ook niet dood. Wat je, wat maar sommigen je blijkbaar wel. Nou ja, dat, dat weten we dus eigenlijk niet. We hebben heel weinig zicht op, op die groep. Hoe weet u dat, mevrouw ja. Grotehuis? Nou, ik ben het met meneer Van Dijk eens dat het goed zou zijn als er meer onderzoek zou komen. Maar een heel belangrijk probleem, ook bij de euthanasiewet, nog los van onze principiële discussie, is dat een derde van de huisartsen dat die weigert om euthanasie te nee, doen. Dat is, te, dat is, dat is niet waar. sorry. Dat In is... ieder geval zijn er heel veel schijnende gevallen. Dan wil ik even van het percentage af waar artsen het niet doen. En er is geen regeling binnen de KNMG, waarbij artsen elkaar doorverwijzen... als ze zeggen, ik wil het niet doen, maar Dan ik wil een u wel helpen. En er Dijk? zijn heel veel mensen die in de problemen komen. Waarom, waarom doen artsen dat niet? Nou, er, er wordt, ik denk dat mevrouw een aantal dingen door elkaar had. Er wordt ongeveer een derde deel van de euthanasieverzoek afgewezen... omdat de artsen het gevoel hebben dat het niet voldaan is aan de criteria. Dat zijn dus geen artsen die principieel tegenstander zijn... maar die zeggen, deze meneer of mevrouw heeft er nog niet goed over nagedacht... of er zijn nog altijd andere alternatieven. Dus er wordt wel een deel afgewezen. Ja. Um, het maar er zo, is blijkbaar dat, dat, een klein percentage dat het niet wil... en dat ook niet doorverwijst aan een er ander arts. Is een, Er is een, kle een klein percentage in weisigheid tussen de 5 en 10 procent van de artsen... die een principieel weigeraar is. Mijn ervaring is dat heel veel van die artsen het gewoon goed geregeld hebben. Uh, om dat die het van zichzelf weten dat ze het niet willen doen. En dus ook alvast het, het goed geregeld hebben. De problemen, voor zover die er al zijn... zitten meer bij de, bij de artsen die onzeker zijn over zichzelf. Of die, of die onhe onhelder zijn. Waar vreest u voor als het burgerinitiatief zou worden aangenomen? Waar we voor vrezen is dat de zorgvuldigheid en transparantie... van de huidige euthanasiewet verloren zou gaan. Want het is, als je die euthanasiewet, als je een tweede weg naar euthanasie zou openen... voor mensen boven de 70, dan schaf je feitelijk de euthanasiewet af. Want waarom zou een dokter daar nog een beroep op doen... als het op een andere manier veel makkelijker kan? Mevrouw Grotenhuis, je zet de deur op een keer met gevolgen die je misschien niet wil. Nou, je zet de deur niet op een keer, je zet de deur wagenwijd open. Sterker nog. In... Het geval dat ons initiatief wordt aangenomen, de euthanasiewet overbodig is, dan is er nog steeds de zorgvuldigheid en de begeleiding die wij uh, daarin hebben we opgenomen in uw voorstel. Dus dan Verwa zou de praktijk de praktijk er niet op achteruit gaan. Verwacht u dat het wordt aangenomen? Nee, ik ben bang dat de VVD 100% gedraaid is... dankzij de huidige coalitie waar ze in zitten. Want toen we het lanceerden waren ze erg enthousiast. Maar uh, op dit moment zijn ze gewoon tegen. Omdat hun huidige coalitiepartners tegen zijn. Dat ze met de SGP onder andere rekening moet houden. Nou, ik denk dat er nog wel dichter in de buurt... ook uh, coalitiepartners CDA. zijn die... Uh... Ja. Het is, uh, ik vraag het altijd tot slot. Uh, de, als u terugkijkt op de argumenten die u beide hebt gehoord. Mevrouw Grotehuis, vindt u dan dat er uh, niet of toch ook wel iets in de argumenten van meneer Van Dijk zit? Nou, ik vind uh, dat, heel, dat meneer Van Dijk erg gelijk, uh, gelijk heeft... als hij zegt dat er meer onderzoek gedaan moet worden. En ik hoop dat de KNMG dat ook gaat doen. Meneer Van Dijk, zit er iets of helemaal niets in de argumenten van mevrouw Grotehuis? Ja, wat, wat, wat uit Vrije Wil heel goed heeft gedaan, is het probleem op de agenda zetten. Er zijn kennelijk heel veel mensen die zich zorgen maken over hun, hun ouderdom. En dat is wel een punt waar we, waar we natuurlijk met z'n allen serieus naar moeten kijken. Dank voor dit debat, Marie-Jusée Grotehuis van Vrije Wil en Gert Van Dijk van de KNMG. Muziek, Beans en Fedback. Little girl, where you at? Anything that you can have. I will track you down Find my way Start your prayer This road is long but I I got plenty of time This time, but you can't hide. You better lay down, speak low. The devil is knocking on your door. But you may run, but you can't hide. Your body shows, but your soul is mine. Your body shows. Well, here you are, let me in, don't be scared, won't take long, all I take was mine, And then I'm gone, this road was long, but I, I had plenty of time. Beans en fatback met fire and brimstone. Onno Smit, Paul Willemsen, Jet Stevens, Cody Vogel en Tom Ome vormen Beans en fatback. We hebben gevraagd: aan wat voor eten denk je als je deze muziek hoort? Er is heel veel op gereageerd. Bert Brussen zit al klaar voor zijn column zo direct. En wat voor eten denk jij als je deze muziek hoort? Nou uh, ja, gebakken spek en witte bonen. Heel goed. En, uh, de Cajun-achtige kruiden. Ja, je had, je had uh, een van de winnaars kunnen zijn. Want er is inderdaad, uh, wat ik zeg, veel gereageerd. En het zijn vooral uh, mensen die het over de stevige pot hebben. Ja. Ono, en dat is ook wat jij zelf, je zegt heel goed. Dat, dat is ja, het ook ik ben wel eigenlijk... een liefhebber van de stevige pot. Ja. Veel spek en bonen. We hebben uitgekozen als winnaars Harry uh, Lahije. Die zei kidneybonen met spek. En Sarah Scholling, die zei spek, bonen en carbonade. Nou ja, allemaal in die, in die categorie. Uh, want wat heb jij met eten? Toch nog maar even dan, heel kort. Ja, uh, qua albumen, zeg maar... We, we hebben dit album gemaakt eigenlijk uh, uh, door heel veel te eten en, en te drinken. Je hebt de andere muzikanten een beetje verleid, hè? Ja, ja door... dus bij elke sessie ben ik voor ze gaan koken. Ja. en We hebben in drie uur tijd een liedje opgenomen... En daarna gingen we met z'n allen zes uurtjes eten. Ja, ja. Jullie, zijn nu, jullie gaan theater in. We, we zijn al bezig, ja. Jullie zijn al bezig met een theatertour. Eh, met, met een band die muziek speelt. Nou ja, je moet eigenlijk, of je nou wil of niet, dansen. Als je, als je die muziek hoort. En er zitten al die mensen op stoeltjes in theater. Ja, nou, ze mogen gaan staan. Dus dat, we, mag. Ja, dat mag. dat ja. <laughs> Gebeurt het alle... ook? Ja, dat gebeurt wel. Ja. Mensen gaan in het gangpad dansen. Of voor het podium gaan ze staan. Maar waarom wil je het theater in? Ik bedoel... Nou, Omdat we niet alleen maar dansmuziek maken. Uh, we, we spelen ook hele mooie... Uh, oude folkliedjes uit de uh, 1880, uh, blouses uit uh, 1920, maar ook gewoon ons eigen materiaal. Luisterliedjes. Is niet, luisterliedjes. Is niet, is niet alleen maar het betere beukwerk. We doen ook wat. Uh... Ja, mooie liedjes. Ja, het, het gaat heel goed met deze band, maar je, je doet meerdere dingen. Je, je bent ook uh, frontman van Lefty Soul Connection. Klopt, uh, ja. Gaat dat botsen? Nee, niet echt. Niet, niet, nee, want uh, als we met deze tour klaar zijn, dan begint eigenlijk de Lefty's Tour. En nu doen we wel promo door elkaar heen, maar met de dienst heb ik deze pet op. En met de Lefty zoek ik gewoon een andere pet op. Dus dan weet ik gewoon waar ik mee bezig ben. En als je moet kiezen... Nee, ik heb nu gekozen twee bands en meer komen er niet okay. bij. <laughs> Eén ding nog, er staat een gitaar, die heb ik nog nooit gezien. Die heeft niet de normale mooie vrouwelijke vorm... maar gewoon uh, eigenlijk uh, een rare rechthoekige vierkante vorm. Ja, die heeft uh, een vriend van mij gemaakt, die is gitaarbouwer. Vincent Uitendaal. Ja? Ik wou heel graag een sigarendoos gitaar uit de jaren 30. Maar die spelen meestal niet zo lekker. Dus nu hebben we eigenlijk een hele een goede gitaar gemaakt die eruit ziet als een, een sigaredoos. Ja, en daar ga je zo direct op spelen. Ja, op Ik spelen, ben heel ja. erg ben benieuwd hoe die klinkt. We gaan zo nog twee maal van jullie horen. Ono Smit van Beans en je Dank Dankjewel. Ja, hallo. Hier weer uw vrijdagcolumnist. Ditmaal vanuit het zonnige Spanje, want ik ben meegesmokkeld in de zak van Zwart Piet. Sorry, Blanke Piet. Ik bedoel Regenboog Piet. P Piet, Piet, gewoon Piet. Nu we het toch over een zak hebben, Dion Graus. Die heeft na volgende column vanmiddag volledig gecensureerd. Het was echt een geweldige column, bomvol grappen over Ridder Dion zelf. Maar helaas, ik had hem net af, stonden de zes man perspolitie bij me aan de deur. Ik dacht nog, hé, hey, wat doet die Cavia politie nou bij mij thuis? Ik heb alleen een kat en bedwansen. Maar dat begreep ik dus verkeerd. Of ik subiet alle verwijzingen naar Dion Graus... als volgevreten hoofd van Limburg... vol denkbeeldige reuzenwindmolens wilde verwijderen. Hem halve garen en klotskop noemen mocht ook al niet. En die grap over het gedeeltelijk nationaliseren van Graus' bankstel... kon ook niet volgens de perspolitie. Conclusie was uiteindelijk dat ik de hele column zebiet in de schredder diende te duwen... of anders zou de perspolitie nog eens 500 FTE's van de hardwerkende agent op straat inpikken. Onder het motto anders ja, PVV, heb ik uiteindelijk afscheid genomen van die column... en kan ik alleen nog maar zeggen, Dion Graus was zo. Kijk, zo. Ja, dat is voor de webcamkijkers. Die zien nu dat ik een duim omhoog steek, u niet. U bent radioluisteraar, geen webcam-kijker. Daarom voor u even de waterstanden en waarschuwingen voor de scheepvaart. Want dat is enorm radio. Zeeland plus 8, Rijn en Waal min 4. Het is trouwens niet zo dat ik de rest van deze column ga besteden... aan het toespelen van de Zwarte Piet. Sorry, Blanke Piet, Regenboog Piet, Piet. Ik hoop niet dat ik nu mensen die bijvoorbeeld Piet Zwart heten ook heb gekwetst, maar je kunt niet correct genoeg zijn. Ga besteden aan het toespelen van de Piet aan Dion Graus... die laatste Limburgse ridder. Dat zou te makkelijk zijn. Ik zeg altijd, een column moet inhoud hebben. Niet dat je leest of luistert en denkt... goh, lach hoor, maar het ging me helemaal nergens over. Daar hou ik totaal niet van. Sowieso, lachen. Lachen is al overreterd. Lachen om het nieuws. Dan ben je toch weer bezig met makkelijke grappen over serieuze zaken... waardoor mensen tot in het diepst van hun ziel gekwetst kunnen raken. Dat moet je niet doen, vind ik. Daarom wil ik nu samen met jullie allemaal even bidden. Oké, okay, amen. Nou, bedankt mensen. Een mooi moment was dit. Ik werd helemaal warm van binnen. Goed, sluiten we af met een gloedvol pleidooi voor Johan Cruijff. En dat doen we met Frits Barend, die vandaag als teken van sympathie voor zijn aller aller aller aller aller aller aller aller aller aller aller alle aller aller aller aller Johan aller zijn hoofd kaal heeft geschoren. Ziet er leuk uit, Frits. Kom er maar in. het NOS nu het NOS journaal met Job aller Radio 1. Het NOS journaal. Het kabinet ziet geen bezwaren tegen een staatsbezoek... van koningin Beatrix aan Oman. Koningin Beatrix zou begin dit jaar een staatsbezoek brengen aan het land... maar dat ging niet door vanwege de onrust in het land. Deze week werd bekend dat de koningin nu in januari alsnog gaat. De Tweede Kamer zet daar vraagtekens bij... maar minister Roosendaal spreekt van ontwikkelingen in het land... ten goede op het gebied van de rechtsstaat. Minister Leers kijkt welwillend naar de aanvraag... voor een studievisum van Mauro. De Angolese asielzoeker zou zo'n aanvraag normaal gesproken... in Angola moeten doen... Maar de Tweede Kamer nam vorige week een motie aan... waarin staat dat Mauro in Nederland een studievisum moet kunnen aanvragen. De Nationale Recherche heeft in september een afrekening... in het Dominicaanse drugscircuit voorkomen. De politie kwam erachter dat een liquidatie... van een concurrerende drugshandelaar op handen was. Dit werd voorkomen door twee Dominicanen in Nederland te arresteren. De Duitse regering gaat een centrale databank opzetten over rechtsextremisten. Aanleiding is de reeks moorden op zeker negen migranten en een politievrouw in de periode tussen 2000 en 2007. Daarvoor is een rechtsextremistische terreurcel verantwoordelijk. De politie heeft vier verdachten aangehouden, maar justitie heeft nieuwe verdachten in het vizier. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie: er staat bij elkaar 74 kilometer file. Een rustig begin van de vrijdagavondspits. Een paar dingen vallen op. Er was een aanrijding op de A1 Amersfoort richting Hengelo. Tussen Kootwijk en Beekbergen nog 7 kilometer. Inmiddels zijn er alle rijstroken weer vrij. De A44 Amsterdam richting Den Haag is nog dicht tussen Leiden, Zuid en Wassenaar na een aanrijding. Vanaf Voorhout staat er nu 5 kilometer. De andere kant op staat voor Wassenaar ook 5 kilometer. De N61 in Zeeland, Schoondijken-Terneuzen... is in beide richtingen dicht tussen Biervliet en Hoek. Heeft te maken met een aanrijding waarbij ook een vrachtwagen betrokken is. U wordt daar omgeleid. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. En welkom terug... Vrijdagmiddag live vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Het eerste experiment waaruit bleek dat we sneller dan het licht kunnen... werd met ongeloof ontvangen, maar er is een nieuwe en betere test... en die toont hetzelfde resultaat. Jos Engelen, ex-directeur van de Deeltjesversneller... dat ding waar dat experiment is uitgevoerd, geeft zo direct uitleg. En Fris Barend, die, u hoorde, het is al gearriveerd... en gaat sportieve hoogte- en dieptepunten... bespreken er waren er weer veel deze week. U kunt reageren, twitter ons, hashtag AfroVML of bekijk ons via de website radio1.nl. Ja, ja, ja. Welkom, welkom, welkom, welkom, lieve mensen. Welkom bij de quiz. Vorige week sloot ik presentator van het vrijdagmiddag live satireteam af met de zin... blijf luisteren tot volgende week. Nu lijkt het me sterk dat er mensen zijn... die exact zeven dagen lang aan de radio gekluisterd hebben gezeten. Maar desalniettemin, fijn dat u luistert. Zoals beloofd zullen wij deze week de quiz daadwerkelijk, daadwerkelijk ten uitvoer gaan brengen. Ik doe dat met dezelfde gast als vorige week. Allereerst de heer Smelt Paasbeen. Smelt, welkom. Ja, dankjewel. Is er nog iets veranderd he, sinds vorige week? Vorige week zei je dat je... Nou ja, ik ga het niet helemaal uitleggen wat er vorige week allemaal gebeurd is. Dat moeten mensen zelf thuis maar even terugkijken op ja. de site. De podcast is gewoon te bekijken. Dat kan prima. Er is nog plek. Want de laatste keer dat ik keek... was de Scène van vorige week maar liefst zes keer bekeken. Maar dat geeft niks, want dat wordt in ieder geval goed gemaakt... door de dampende menigte die hier elke vrijdag op het Rembrandtplein... toestroomt om een glimp op te vangen van hun lievelings team. Nou, er zijn hier niet zoveel mensen, hoor. Ironie, smelt, ironie. Oh, ja, ja, ja. ja, ja naast ja, ja. jou zit Katharine Keil. Katharine! En naast Katharine Keil de stem van Radio 1. Dit is Radio 1 met het nieuws van Alicante. Alicante! Oh, ik de... ik hoor nog ja, steeds ja, aan die kanten. Ja. In plaats van alle kanten. We gaan beginnen. Dit is de vrijdagmiddag live satirequiz met vragen van alle kanten. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Jan Moom. En ik. En iemand anders. Yes! We zijn los. Vraag 1. Vraag 1. Kunnen wij ons redden zonder de euro... of moeten wij ons richten op de redding hiervan? Handen bij de knop. A voor ja. B voor nee. Uh, ik, heb, ik heb geen knop. Katerie! Ik begrijp de vraag niet. Vraag 2. Vraag 2. Vraag 2. Er is een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau... waaruit blijkt dat het nog nooit zo goed is gegaan met Nederland als nu. A. Voor godsamme die hoge heren in Den Haag met hun achterkamertjespolitiek... van onze belastingcenten. B. Voor mooi... Of C voor ik begrijp de vraag weer niet. Ik stem voor A. Uh, B. Uh, ik bedoel Kattengier. C. Helaas. Antwoord C zat in de buurt, maar het was toch antwoord D. Oh. En dat is, even kijken, de Nederlandse bevolking is nog niet bang voor de crisis... omdat ze zich bij lange na niet kan voorstellen wat de consequenties voor haar zal zijn... omdat het een veel te en veel te ingewikkeld probleem is. Ja, die begrijp ik niet. Dat snap ik. Vraag 3. Vraag 3. Kap er nou even mee, man. Sorry. Ja, vraag 3. We moeten ervoor zorgen dat alle slimme mensen in Nederland... dus dat zijn alle bestuurders, grote zakenmensen en politici... behalve Dion Graus, een soort toneelstukje opvoeren... waarbij ze steeds zeggen dat het goed gaat... zodat alle domme mensen die er toch niks van snappen... lekker geld blijven uitgeven. Katerie! Eens, ik wil gewoon lekker bier drinken en flatscreen-tv's kopen... zonder dat ik me zorgen hoef te maken. Ik vind de stelling vrij hypothetisch. Waarom ben je het nou toch altijd zo serieus? Ik ben de stem van Radio 1. De... De puntentelling is heel eenvoudig. De punten uit ronde 1 worden vermenigvuldigd met de punten uit ronde 4. Maar die is niet gespeeld. Dus ja. dan neem je het gemiddelde van uh, ronde 2 en 3, dat is 12. Tel erbij op de aantal rondes die er gespeeld zijn. Ja. Dat is 3. 3 x 3 is 9. Nou, ronde 4 is niet gespeeld, dus 9 min 4 is 5. Hm. Dat gaat keer 100, min 57. Smelt, hoeveel punten wil jij? Eh, uh, 12. Dat is te weinig. Katharine? Ah. Katharine! Goed, nou, dan heeft de stem van Radio 1 gewonnen. Wat heb ik gewonnen? Een reis naar Alicante. Dit is de vrijdagmiddag live satirikwis met een reis naar Alicante. <tied> Harry van Loon, Pieter Bouwman, Bas Hoeflaak en Marian Luif, hoor u... Aan tafel gaan aanschrijven Frits Barend... die ons uh, de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen sportweek gaat meedelen. Uh, en we gaan het ook hebben over de deeltjesversneller in Genève. Frits, want daar zijn deeltjes weer sneller gegaan dan het licht. Vrees jij voor uh, de wankeling van Einstein? Uh, of vrees voor de, Nou, het schijnt er wel aan te komen... Net als de wankeling van Kruif. Het is ongeveer hetzelfde. Het ligt ja. in dezelfde orde vergroten. Maar denk je, denk je dat. Volg je dat met die deeltjesversnelling? Ja, ik volg het wel. Ik vind ja, het was uh, spannend. Ja, ik heb een Bertha-opleiding, dus ik volg dat. Maar ik snap het niet. Ik, ik ga me meer zorgen maken over kruif als ik nu was. Kijk aan, want ja. u hoorde nou, Jos Engelen. Dan hoef ik, je ook daar geen zorgen over. Ik zal even zeggen wie er aan tafel ook zit. Jos Engelen, voorzitter van de Nederlandse organisatie Wetenschappelijk Onderzoek. Verbonden aan het NIEKHEF. Dat is een eh, Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica. Mondvol. En van 2004 tot 2008. En dat is natuurlijk heel erg relevant. Wetenschappelijk directeur van CERN, de Europese Organisatie voor Kernonderzoek. De plek ook waar opnieuw dat onderzoek met die deeltjesversnelling is verricht. Wat is er nu, eh, meneer Engelen, bij dat nieuwe onderzoek gedaan? Wat is er anders gedaan dan bij dat eerste onderzoek? Het eerste onderzoek, daar is iets aan toegevoegd. Het eerste onderzoek, dat behelst een meting waarbij een hele brede puls van deeltjes, wel 10 microseconden breed naar Italië werd gestuurd, 700 kilometer verderop, daar opgevangen... en toen werd weer die hele brede puls gemeten. Die twee pulsen werden over elkaar heen gelegd... en toen zei men, hé, hey, uh, uh, die, uh, die puls daar in Italië... die komt uh, uh, een fractie van een duizendste van onze precisie te vroeg. Die komt eerder aan dan die verzonden is? Ja, en toen zei iedereen, maar dat is uh, zulke brede pulsen... om die zo precies op elkaar af te stemmen, dat kan niet kloppen. En wat er nu gebeurd is, nu zijn er hele korte pulsjes gestuurd. Dan heb je dat probleem niet. En er zijn aan de andere kant inderdaad ook hele korte pulsjes gemeten. Uh, en die komen ook 60 nanoseconden te vroeg. Dus? En, en dus is een van de bezwaren, een van de mogelijke fouten, is uitgesloten. En, en, en nou, dus, dus moeten de we Einstein in de, in de kast uh, zetten? Er nee, zijn nee, relativiteitstheorie, nee. namelijk dat je niet sneller kan dan het licht, ja, klopt ja, niet? Ja, nee, nee, die klopt wel. Uh, ik... Uh, ik ik ken die experimenten uiteraard. Ze zijn uh, buitengewoon ingewikkeld. Ze zijn buitengewoon zorgvuldig uitgevoerd. Ze zijn wel uitgevoerd, hè? dat we niet over twee jaar weer krijgen. <laughs> we dat is een beetje te twijfelen voor de wetenschap ja. momenteel. Uh, ja, ik, uh, ik weet niet, maar een, een detector van 100 ton faken... Dat is moeilijk. Een, uh, dat lijkt me hartstikke moeilijk. Nee, dus ik, ze zijn uitgevoerd? Ja, ze zijn echt uitgevoerd. Maar toch uitgevoerd. bent u begrijp ik niet overtuigd? Nee, het, uh, het zijn experimenten Oof. waar heel veel geavanceerde elektronica in zit... waar. Uh, uh, uh, zeer ingewikkelde apparatuur bij gebruikt wordt. Uh, en nogmaals, uh, de onderzoekers hebben open en bloot verteld... wat ze gedaan hebben, wat ze gevonden hebben. Uh, een van de reacties van de gemeenschap was... nou, kijk, daar eens naar, daar is nu naar gekeken. En nu moet diep in de elektronica gedoken worden... waar ergens een, een signaaltje zich uh, iets anders gedraagt dan uh, gewoonlijk. Dus u denkt dat er een fout gemaakt is... of kan Einstein toch verbeterd worden? Uh, nee, het, uh, kijk, neutrino's dat zijn heel gewone dingen. Hè. Ze zweven nou ja, door gewoon. deze ruimte en, uh, en miljarden door u en mij elke seconde. Uh, dat die gaan zijn, gewoon dwars door ons heen. Dat, dat zijn objecten die een plek hebben in de theorieën zoals we ze kennen en getoetst hebben. Uh, uh, die, uh, en, en, en objecten, ze uh, die, die, die, die wegen ook nog een beetje, die kunnen niet sneller dan het licht. Nee, maar, maar Frits zegt: ja, maar we willen juist had... aantonen dat het wel zo is. Precies, en u, u gelooft het nog steeds niet, omdat u denkt er is weer een fout gemaakt. Uh, nee, niet. er is weer een fout gemaakt. Het, het experiment was gedaan. Uh, er wordt een precisie geclaimd, want daar, daar zit het in. Hè. Je, ja. je meet iets heel precies. Uh -huh. En nou, uh, daarna kijkend werd er gezegd... Nou, maar het, de, die precisie dat kun je niet waarmaken. Toen is er een check gedaan om één van de mogelijke besparingen... één van de mogelijke bronnen van fouten uit te sluiten. Hè, uit te sluiten. Maar er zijn nog meer bronnen van en, fouten. Uh, uh, ik zou zeggen, gaat u naar die detector... U ziet uh, uh, duizenden kabels van her naar der. En als de lengte van een van die kabels fout in de computerprogramma's zit, dat is, kan een menselijk foutje zijn, uh, dan zou je al zo'n effect kunnen hebben. Dus eigenlijk zegt u: het is niet te doen om, om, om dit uh, aan te tonen. Ja, het is perfect te doen. Uh, uh, want uh, uh, er worden nu uh, uh, verificatie-experimenten elders in de wereld, dat kan niet op heel veel plekken, dit is vrij uniek, dit spul. Uh, worden voorbereid. Maar neutrino's uh, die hebben de eigenschap... dat ze maar heel af en toe in die detector in te vangen zijn. Dus je moet gewoon geduld hebben en de hele tijd meten... voordat je voldoende metingen hebt om uh, uh, een uitspraak te kunnen... Om vast te kunnen stellen of we wel of niet sneller dan het licht kunnen. Uh, om vast te stellen dat inderdaad we niet sneller dan het licht kunnen. Is dat geen tunnel, nee, nee, ja, tunnelvisie van uw kant? U moet voor die, als wetenschapper moet u ervoor openstaan dat het eventueel niet zou kunnen zijn. Nou nee, dat is denk ik een misvatting. Als wetenschapper moet je natuurlijk overal voor openstaan. En uh, vooral in de eerste plaats voor mogelijke fouten die je gemaakt hebt. Um, als wetenschapper sta je open voor waar je tegen grenzen aan loopt. Daar wil je je kennis verleggen. Ik ben me niet bewust van één grens in de wetenschap die zegt: hier lopen we tegen grenzen aan omdat de lichtsnelheid de beperkende factor zou zijn. Dus er is geen. Nog niet? Er is van daaruit geen enkele urgentie. Maar wat vindt u dan van het feit dat ze, uh, zeker al het eerste onderzoek, ja. uh, uh, ook wel bekend hebben gemaakt? Terwijl dat blijkbaar toch nog zo onzeker is, zegt u, of misschien zelfs onmogelijk in uw visie? Ja, wat, uh, wat ik uh, goed vind is dat de onderzoekers die het gedaan hebben, uh, die het experiment uitgevoerd hebben, bedoel ik. Dat die zeiden: We hebben het echt helemaal stuk geanalyseerd. Wij kunnen niet vinden wat er mis is. We begrijpen niet hoe we met dit resultaat uh, ja, komen. Dus uh, geachte collega's, kijk er eens naar. Ja. En ze hebben het dus op die manier in het uh, publieke domein gebracht. Maar ah, ze waar... waren wel zeer opgewonden over wat ze gevonden hadden. Kan ik uh, me herinneren? Nee, dat, ik, ik was bij die voordracht. Ze, zijn, ze hebben de gereserveerdheid die er hoort bij de uh, kan wetenschappelijke dingen. Ik wil me herinneren van zeer opgewonden wetenschappers. In ieder geval in de commentaar. Ja. Maar misschien heb ik iets anders gezien. Nee, nee, nee. Oh, nee, nee, nee. U, u zegt ze waren gereserveerd. ik heb ik stapel maar, gezien. Maar u zegt wat, wat u goed vindt is dat ze het op tafel hebben gelegd. We snappen dit niet, denk mee. Ja. En wat u niet goed vindt? Nou, uh, het, het, het is op hetzelfde moment natuurlijk... Uh, uh, ik weet niet of ik dat wel of niet goed vind. Maar het, het, uh, het heeft de publieke aandacht gekregen... alsof dit al een... Resultaat was. En als dit een resultaat was, dan moet de hele natuurkunde op de schop. Ja. In mijn geval zal dat betekenen dat ik met vervolgd pensioen moet gaan, want dat red ik niet meer. Nee, maar... zo, zo, zo fundamenteel Absoluut. moet alles gewijzigd worden. Absoluut. Dus u hebt er geen belang bij. Nee, nee, nee. nee. Ja, u, u, u denkt in termen van belang. Wetenschappers denken niet in, in termen van belang. Die nou. denken in termen van waarheid. Ja, ja. Maar het is natuurlijk wel zo, wat Frits zegt... als dingen zo fundamenteel op zijn kop gezet worden... is, ja. is, is de bereidheid misschien om dat te willen geloven ook meestal een stuk kleiner. Uh, ja, en dat is natuurlijk helemaal terecht. Uh, maar nog een keer, het aardige van dit is, is niet uh, of je het gelooft of niet gelooft. Het, het moet aangetoond worden. Het, het is een worden. experiment, ja, precies, je kunt het worden. aantonen, je kunt het meten... en het is niet één groepje dat het meet, het wordt echt onafhankelijk uh, getoetst. Ja, maar als, als nou blijkt dat uh, ook dit tweede experiment achteraf... dat daar toch ook weer he, een fout in zat... of in ieder geval niet heeft vastgesteld dat we sneller dan het licht kunnen... hebben we er dan ook wat aan gehad aan die proeven? Uh, nou, het, uh, het aardige is dat deze proeven, zoals u ze noemt, die worden gedaan met een heel uh, ander oogmerk. Hè. Er worden bepaalde eigenschappen van neutrino's die heel bijzonder zijn, die worden daarmee in detail gemeten. Uh, dit, uh, deze meting is een soort uh, bijproduct. Met andere woorden, uh, is, uh, blijkt straks dat ze toch niet sneller gaan dan het licht, dan vergeten we dat en doen we de rest van het de, de rest van de analyses. Maar mocht het zo zijn, ik wil best zover met u meegaan... dat andere experimenten dit bevestigen... dan is dat een nieuw feit van de natuur dan zijn we uh, vreselijk bij de neus genomen, zo voel ik het dan. Zo zal mijn generatie het voelen. En vervolgens gaan we kijken hoe we dit kunnen inpassen. Of achterhaald maar, door de wetenschap, dat kan toch ook. Maar, maar nou ja, wat, je, wat je dan moet doen op dat moment, is alles wat wel goed is... en alle metingen die er wel zijn en alles wat we wel kunnen verklaren... dat moet natuurlijk behouden blijven. Hè? De theorie van Einstein verving die van Newton... Maar die van Newton is in de limiet van lage snelheden uh, uh, nog steeds goed. Je moet dus, dus het kind met het badwater weggooien. Dus die theorie van Einstein die is goed Maar dan moet u niet met pensioen gaan, dan moet u nog even uh, aan de slag blijven. Nee, dat, dat was een grapje en ik heb oh. er ook wel spijt van. Goed, meneer Engelen, dat heeft u ons wat dat betreft weer gerustgesteld. Dank voor de uitleg tot zover. U blijft nog even zitten, want zo direct gaan we door met Frits Baren... nadat we opnieuw geluisterd hebben naar Beans en Fatback. Oh. Met vierkante gitaar. still remember me Or am I just a shadow chasing memory Day praise. I wake up next to you. You know, I've been away for many nights and many days. I broke your heart in many ways. I did not. I lost control and took it all. I did not. For I've Put your loving arms around me When I walk into your room And leave all your worries behind you En feedback, lay down, speak low. En een van de twee gitaren die u hoorde, moeilijk te onderscheiden natuurlijk, maar is die rechthoekige sigarenkistjes-gitaar. We gaan naar de sport. Het was een turbulente week. En ja hoor, uh, ik kan u geruststellen, we gaan het erover hebben. Ja. Maar uh, eerst gaan we, zoals altijd, een top drie flops en tops van Frits Bareld doen. Vooraf even aan meneer Engelen, want die zit hier ook nog... van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De vraag, uh, hebt u uh, een fascinatie voor sport of doet u aan sport? Uh, dat laatste niet, ben ik bang. Uh, lange wandelingen tellen niet, hè? maar uh, nou, fascinatie, ja, ja ik, ik volg het uh, uit belangstelling. En wat en... volgt u dan vooral? Uh, voetbal, atletiek. En uh, dat is begonnen toen ik uh, vanuit Limburg uh, de Duitse zenders bekeek. Want daar was het voetbal natuurlijk veel interessanter. En dat gaat nooit meer. Maar ik ken zelf. alle namen niet meer hoor. <laughs> u Duis... hoort dat ik, u hoort, ik hoor dat u daar geen verstand van hebt. Ja. <tiedacht> nou ja, hij is laatst nog in het gelijk gesteld als het een Duitsland gaat, dacht ik. Maar goed, <tiedacht> het is al verdrongen. <tiedacht> het is alweer verdrongen bij Frits. We ja. gaan beginnen even kort met jouw uh, top en flop drie. Uh, de flop 3, uh, het verzoek van coach Arsène Wenger aan Bert van Marwijk... om Robin van Persie te sparen. En toen besloot Rob, uh, Bert van Marwijk er maar één wedstrijd aan te laten spelen... vorige week tegen vrijdag. Onbegrijpelijke beslissing, de wedstrijd tegen Duitsland, daar ging het om. Hij mist al een aantal spelers die geblesseerd waren... en laat die Robin van Persie wel tegen Zwitserland niet tegen Duitsland spelen. Een enorme blunder. Daarom en de, hebben verloren. En de rekening bedroeg 0-3. Ja. Uh, de tweede flop was de nederlaag van de vrouwenvolleyballers tegen Kroatië... onder leiding van de nieuwe coach Bert Goedkoop... die eerst de avidansseling heeft ontslagen... Maar nou, dan vond ik die nederlaag niet zo erg, maar de vernedering van die vrouwen door hun coach. Wat na afloop bleek, ze dachten dat ze uitgeschakeld waren voor Londen. Na afloop bleek dat ze toch nog een kans hadden. Maar de coach heeft ze dat onthouden, die informatie. Dat ben je zo verneukt als speelster. Dat Wat je... zit daar voor gedachten achter? Weet ik niet. Oh. Amateurpsychologie. Maar ik zou me als speelster ongelooflijk verneukt voelen. dat de coach meer informatie heeft dan ik. Heeft dan ik. En met die informatie achterhoudt. Dan heb je dus geen vertrouwen in je speelsters. Dus wie ontslaat nu Bert goedkoop? Nou, de flop 1 is natuurlijk alles rond Ajax. Ja. Uh, dan gaan we naar de top. Eindelijk komt er nu een serieus onderzoek van uh, Turrenbond naar alle mis bij die turnsters van tien jaar geleden. We hebben deze week in Helden de moeders geïnterviewd. Daar word je misselijk van als je hoort wat hun dochters hebben moeten ondergaan... door die coaches geslagen uitrol die echt er zijn huwelijksdramas door ontstaan. Nou, eindelijk gaat uh, het Gymnastiekverbond gaat onderzoek instellen. Dan Peter Schep, die werd zaterdag Europees kampioen Dernie. Dat is niet zo bijzonder, maar wel bijzonder is... omdat hij van de zomer geopereerd is aan een bottumor. En dus weer terug is in het wielrennen. Dat vind ik heel belangrijk. En Guillaume Elmond, die voor de elfde keer... Nederlands kampioen judo werd in de klasse tot 81 kilo en 11 jaar ongeslagen is... En die moet altijd vijf kilo afvallen. Dus die, speelt niet, die spreekt niet van dieet, maar van niet eet. Ja. En dan nou, gaan ja. we nu naar de flop. Die 1. ene flop, hè? Ajax. Dat is Ajax. Meneer Engelen, volgt u het, de, de affaire Ajax? Uh, ja, nou, natuurlijk begrijp ik niet van binnen aarde. Ik heb wel gedacht, ik heb een aantal keren leiding gegeven... aan organisaties uh, met zo iemand als de heer Kruif erbij. Uh, daar zou ik niet op zitten wachten, nee. Kijk aan, Frits. Het woord is aan jou. Nou, uh, dat is jammer dat u er niet zit op te wachten. Maar ik denk ook dat Kruif niet op u zit te wachten. Dat is het probleem. Probleem juist dat al die mensen willen graag met Kruis samenwerken, maar Kruis wil niet met die mensen geheelheid Kruis te willen samenwerken. En ik dacht ook aan Frank, uh, dat deze raad voor commissarissen. Ik denk nou Johan, je moet het zijn fatsoenlijke mensen. Paul Reum heb ik hoog zitten. Uh, Johan heeft een kans laten lopen met Marco van Basten. Ik begrijp niet waarom hij dat gedwarsboomd heeft. Marco van Basten is te Even voor de duidelijkheid, jij begrijp ik zowel Johan gesproken als van Basten als Marco als van ook andere leden van de raad voor commissarissen. Oké. Okay. Uh, dat is toch wel degelijk door Johan dwarsgezeten, die benoeming van Marco van Basten. Marco van Basten had gewild, ze hebben met elkaar gesproken. Johan kwam steeds met uh, aanvullende eisen... en Marco merkte dat het niet goed zat in die raad van commissarissen. Ze en zei, ik heb geen zin om daar tussenin te gaan hangen. Jammer dat Johan dat niet doorgezet heeft. Marco van Basten is een uithangbord. Is een soort heunes-roemeningen, zoals dat bij Bayern München is. Heeft heus wel fouten gemaakt toen hij coach was. Geeft het ook toe, is ook met een zelfstudie bezig. Dus ik vind het ontzettend dat hij Marco van Basten niet de kans heeft gegeven... en niet de vrijheid heeft gegeven om dat te gaan doen. En waarom deed hij dat dan niet? Ja, dat weet ik dus niet. Dat is, dat is, maar je ik, hebt hem gesproken. Ja, nou ja, hij zegt, ik, uh, jo, Marco staat er alleen voor. Ik was dat bang dat Marco dan uh, geslacht zou worden... want het is een slangerkerel bij Ajax nog. En daarom wilde ik dat Marco iemand om zich heen zou nemen... waar hij adviezen kon uh, inwinnen. Maarten Maarten Fontijn. Hij wilde hem beschermen. Ja, en dan, Maarten Fontijn ligt niet goed bij Ajax... dus waarom zet je dat dan door? Johan Cruijff, waarom zet je Ling nou door? Nou, maar goed... Hoe je het ook went of keert, Johan heeft het meest verstand van voetballen... is een icoon, is bezig met de reorganisatie op de toekomst... met de jeugdtrainers, dat loopt goed. Hoewel ook anderen weer zeggen dat het niet goed loopt. En dan komen ze ineens met Louis van Gaal... en dan is hij echt zwaar verneukt, Johan Cruijff. Dat heeft hij ook letterlijk ongeveer ja, zo dat gezegd. dat is hij ook. Ja. En, uh, maar maar dan goed, ik refereer dit is dat overlevingsstrategie toch... overlevingsstrategie van ja. de Raad van Commissarissen. Uh, die zouden ook kunnen zeggen, we komen niet uit met Johan Kruijf. Johan Cruijff is Ajax. Dan moeten anderen het maar uitzoeken, maar... Ze, zijn toch dan blijkbaar zo gesteld op die functie... dat ze hebben woensdagmiddag, en dat was ook precies op dat tijdstip... om vijf uur, dat heeft allemaal juridische achtergronden. Als ze het later hadden gedaan, hadden ze, of het eerder hadden gedaan... had het die avond besproken moeten worden in een aan en was het Er zitten allemaal juridische dingen aan vast. Dus ze hebben het precies maar, maar toch even. Gedaan de, de, dat wil ik refereren te aan de, de woorden is. van meneer Engelen. Uh, die, die meer vanuit de bedrijfsmatige kant ja. uh, reageert. En wat, wat natuurlijk ook door Ten Haven uh, zelf van Ajax gezegd wordt. Ja. eens, dus ik heb een verantwoordelijkheid om dit uh, uh, geheel te leiden. Ja. Ik ben verantwoordelijk voor de rust. De ondernemingsraad klaagt dat er te weinig duidelijkheid en te weinig rust is. Dus uh, ik moet vanuit die verantwoordelijkheid als bestuurder dit wel doen. Ja, moet hij in ieder geval zorgen dat hij in ieder geval... een van zijn medebestuurders informeert... jij wil van, uh, van Basten niet, dan gaan wij naar Louis van Gaal. Het minste wat je dan moet doen is om advies, um, om advies vragen. Maar zegt dan hij zegt dan... hij waarschijnlijk nee. Ja. Dan is het nog vier tg maar dan heb je wel wat zij vinden dat Kruijf zich niet fatsoenlijk opstelt. Nou, dit is een vorm van onfatsoen om Kruijf gewoon te achter te houden... en dan zeggen dat ze ja, weer hebben te emoties, bellen. dat zijn emoties. van u. Dat valt me nu tegen. Hè? U wat zei, zijn emoties uh, van mij? Uh, nu deze analyse. Kruijf heeft uh, verstand van Maar wat van zijn emoties? Dat hij niet geïnformeerd is? Nee, de, de, de, de, u, u, u kiest partij. Hè? Dit, uh, klinkt nee, maar hij niet is niet reflectief. geïnformeerd. Dat is een feit. Nee, maar laat me nou eens even uitsteken. Hij weet het meeste van voetbal, zegt ja. u. Ja. Dus uh, uh, omdat hij het meeste van voetbal weet... weet hij ook het meeste van hoe je zo'n club runt. Nee, dat zegt hij ook niet. Hij zegt: laat mij alleen het voetbalgedeelte doen en jullie de rest maar. En helpen dan bij het voetbalgedeelte. Maar nou, Als jullie de, de rest niet goed, de... goed doen, dan bemoei ik me er ook mee. Dat is een beetje de indruk. Hij heeft nou, wel bepaald wie de directeur hij wordt. Ik weet wel hoe een voetbalclub gehuurd moet worden. Heeft ja. hij wel een aardige nee, Maar Frits, het gaat verder. Want hij, want hij wil het nee. laatste woord hebben in bijvoorbeeld wie de directeur wordt. Nee, hij wil het laatste woord hebben hij wil, omdat het een voetbaldirecteur moet worden. Daarom begrijp ik ook nog steeds waarom hij van Basten getraineerd heeft. Dat was de ideale uh, kandidaat voor hem. En daarom zegt Den Haven: ja, dat traineerde hij niet. Dus als wij hadden gezegd: we zijn van plan om vergaal te installeren, had hij dat ook getraineerd. Je dus niet. Maar in ieder geval minimaal had je het moeten zeggen. Dat is dan ook uh, corporate governance, geloof ik, heet dat in uw vaktermen. Dat je dan in ieder geval netjes bestuurt... en dat je in ieder geval een van je bestuursleden zegt... wij gaan nu pad van Gaal volgen. Dat is al ja. langer gesuggereerd. Maar ik heb je nog iets over Van Gaal. Ja. Zeg, ik herinner me ineens iets toen ik met Henk van Dorp nog een sportprogramma maakte. Toen Van Gaal naar Barcelona ging, toen hij wegging bij Ajax... toen had hij getekend als jeugdtrainer. Of hoofdjeugdopleidingen. En daar was iedereen al verbaasd over... 95 Europa Cup gewonnen, 96 Cup finale gespeeld. En dan ga je in 97 als jeugdtrainer jeugd naar Barcelona. Aan de slag. Maar oké, okay, jeugdopleiding is heel belangrijk, Dat had ik ook altijd gezegd. Paadje is ook jeugdopleiding belangrijk. Dus het is fantastisch als zo'n toptrainer zet, ik ga de jeugd ja. doen. Maar vlak voor de competitie begint, wordt Bobby Robson, de coach van Barcelona, ontslagen. En wie tovers uit de Hoge Hoed? Louis van Gaal. Een opzetje, denk nou, jij. Nou, nou, is zo'n positie dan besmet, heet dat in uh, trainersjargon. Dus de Vereniging van de Oefenmeesters Nederland zegt... besmette functies mogen niet bezet worden door Nederlandse Bes, trainers. Besmetwerk, besmet besmet uh, heet dat. Ai. En de voorzitter van de Vereniging van de Oefenmeesters Nederland... toen Jan Reker, of directeur, die is dat gaan uitzoeken. Het bleek geen besmette functie te zijn, want Bobby Robson was akkoord gegaan. Dus... Van Gaal heeft correct gehandeld. Maar wat wil je hiermee zeggen? Henk komt week of vier, vijf later toevallig Bobby Robson tegen... ergens in het buitenland en zegt... Hi, Mr. Robson. Hi, Henk. How are you? Toen zegt Henk, eh, meneer Robson, ik hoor dat u in overleg met u... dat u vertrokken bent bij Barcelona, dat Van Gaal dat netjes gespeeld heeft. Hij ontplofte zowat, die Robson. Man, ik ben genaaid, dat wil je niet weten. Ik wist van niks, ik, moest, ik had geen keus, ik moest afgekocht worden. Ja, nou, dus dat... wij gaan naar ja. de Jan Reker van de Vereniging Oefmeesters Nederland. De toen wacht u voor de hond, we overvielen hem. Dus zegt meneer Reker, u hebt gelogen. Van Gaal, was, het was helemaal niet ingelicht, uh, Bobby Robson. Ja. En die positie was wel besmet. Zet hij, ja, ik had een adviseur van Robson besproken. Uiteindelijk had hij een journalist gesproken... die ooit Bobby Robson gesproken had. Dus ik wil maar zeggen, Van Gaal vindt het waarschijnlijk leuk... want het is nu een heel besmette functie bij Ajax. Ja. Het is nu complete oorlog bij Ajax, want dit, dit speelt door Waar natuurlijk. is dat begonnen, die, die controverse Van Gaal-Kruijf? Dat is begonnen toen uh, Van Gaal naar Barcelona ging... En uh, een van de eerste opmerkingen van hem was... er deugt hier niks bij Barcelona. En Johan was toen net één jaar weg. Die voelde dat als een aanval. Die zei, nou, als je nou als Amsterdam hier komt... kom dan een keer bij mij langs. Gaan we een kop koffie drinken. Dan zeg ik hoe Barcelona in elkaar zit. Maar zijn eerste opmerking was... er deugt niks van Barcelona. En Barcelona had, was net vierkracht door elkaar... kampioen van Spanje geworden onder Kruif... Dat maar waarom is hij dan nooit? zo gevoelig voor zo'n opmerking. Waarom ze tenen zo lang? Nee, een opmerking Cruijff. van Van Gaal richting Cruijff. Nou, daar moet de hele wereld nu uh, nee, op leiden. En daar zal het eeuwig nee, chaos zijn, zijn bij Ajax Omdat meneer Van Gaal nee. op de tenen heeft getrokken. Nee, van gaal, zegt. van gaal zegt: Ik ben tot het bot beledigd door Johan Cruijff. En Cruijff heeft gewoon af en toe kolomtjes geschreven in kranten. Nou, als topcoach moet je daar tegen zijn. Colleges, je ook meteen een verkleinwoord gebruiken. Maar ze zijn niet zo groot dat ze over dat soort beledigingen over weer heen kunnen staan. Van Gaal heeft vorig jaar gezegd dat hij dat absoluut niet wil. Maar Van Gaal heeft ook een schandelijke opmerking over Kruif gemaakt in zijn boek... dat Kruif kwaad zou zijn op Van Gaal... omdat hij een keer zijn zuster was overleden... toen hij in huis was bij Kruif Stageklop in Barcelona. Nou, als je Kruif als familie met kent... zijn zus was overleden toen is hij op kerstavond snel teruggegaan. Nou, ik de familie Kruif zal dan als eerste zeggen... jongen, ga onmiddellijk terug naar je zuster... En toen zegt Van Gaal, zegt, volgens mij zie ik kwaad dat ik toch geen afscheid van hem genomen heeft. Nou, dat is een hele zware aantrenging die echt nergens op gebaseerd is. Ja. Kruif, maar zo, zo ver gaat het allemaal terug. Maar dus. ja, dit is toch ongelooflijk. treurig, dat, dat, heel precies. Hoor. Ja, heel treurig, ben ik met u eens. Het is nee, een heel nee, maar maar het Frits, wanneer gaan we de, de resultaten van deze, uh, nou ja, toch soop, uh, merken eigenlijk op het veld? En wanneer uh, nou, ploft ben, Ajax uit elkaar? Nou, zou je je de... Morgenavond speelt Ajax thuis tegen NAC. Ik ben heel benieuwd hoe het publiek gaat reageren, wat voor spandoeken er hangen. Ik hoop dat het allemaal fatsoenlijk en netjes gaat. Maar uh, het is nu echt compleet oorlog. Want, Komt het door, goed, denk je? Door het benoemen van Van Gaal... weet je dat je het hele Kruifkamp tegen je hebt gekeerd. Gaat het niet meer goed komen? Voorlopig gaat het niet goed komen, nee. nee. En, en, want jeugdtrainers hebben uh, al gezegd... begrijp ik, als uh, oh ja, Kruif weer gaat gaan weer Er zou geen technisch directeur meer worden. En Kruif heeft het uitgelegd. Hij vindt een technisch hart. Dus de hoofdtrainer... Je hoofdopleidingen en hoofdscout. Die gaan op gelijk niveau met elkaar op praten... en zitten met gelijk niveau met elkaar. En nu komt er wel weer een technisch directeur. Dat is volledig een strijd met waar ze nu mee bezig zijn. Dus het hele plan waar Cruijff mee bezig was... en waarvan iedereen zegt, laat hem dan een keer, uit, laat hem een keer uitwerken... gaat hij dus nooit op de bek... dat is nu alweer teruggedraaid binnen vier maanden. Gaat Frank de Boek kiezen? Nee, dat is ook zo moeilijk. Frank de Boer is goed met beide. Dus je moet Frank de Boer ook niet laten kiezen. Laat Frank de Boer het eerste zelf nog maar doen. En gelukkig zit daar iemand als Frank de Boer voor Ajax. Een Ajax-icoon. Want ze had er een buitenstaander gezeten. was het nog veel moeilijker geweest. Het geluk voor Ajax is dat nu Frank de Boer de hoofdcoach is. Ja, maar uh, Van Gaal begrijp ik. die uh, weliswaar heeft toegezegd dat hij komt. kan pas in. volgend uh, vol, zomer, juni ja, of dat zo. Is ook beginnen. Hij zei, hij zei al dat hij een sabbatical nam. Dat sabbatical is gewoon gedwongen. Want anders betaalt Bayern in München niet meer. Want Martin Jol kreeg alle shit over zich heen toen hij wegging bij Ajax. Dat hij nog wat geld meekeek. Maar Martin Jol heeft gezegd, ik zie af van een jaar salaris. Nee, en als u zegt, van, vanuit uw ervaring als bestuurder... Uh, heeft u begrip voor het feit dat mensen zeggen... ik wil niet met kruif werken, maar het resultaat van wat Den Haag gedaan heeft... is niet meer rust in het bedrijf nu, hè? Uh, nee, maar dat is ook omdat meneer Kruijf doorgaat... en omdat uh, objectieve mensen als de heer Barend er zich zo uh, geëmotioneerd mee bemoeien, denk ik. En als u geen uh, onnette spandoeken wil, dan moet u een iets afgewogenere analyse geven. Is minder emotie pleit ja. u voor. Ik wil u danken voor uw reactie en ik wil Frits Barend okay. ook danken... voor het verstrekken van de laatste informatie over de affaire Ajax. Avro. De bruidsjurken, de ringen...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 Is het enige wat ik nog over het huwelijk kan zeggen. Ja, ik wil. Zondagavond, 9 uur, in Holland Doc Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.